Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Een jongen van 15 uit Helmond is gisteravond zwaar gewond geraakt... toen hij op zijn fiets werd geschept door een auto. De bestuurder van de wagen is direct na het ongeluk doorgereden. De jongen liep ernstig hoofdletsel op, maar is inmiddels wel van de intensive care af. De auto die vermoedelijk bij het ongeluk betrokken was, is vanochtend gevonden. De politie zoekt nog naar de bestuurder. Nederlandse onderzoekers hebben de MH17-verdachte Vladimir Tsemach toch nog kunnen verhoren. Hij is ondervraagd voordat hij vandaag deelnam aan een gevangenenruil tussen Oekraïne en Rusland... De uitreil werd op verzoek van Nederland uitgesteld... om het OM de gelegenheid te geven het CMA nogmaals te verhoren. Dat schrijft minister Blok van Buitenlandse Zaken in een Kamerbrief. Vooraf werd gevreesd dat het in Rusland zou verdwijnen... en dat een verhoor niet meer mogelijk zou zijn. Bij de gevangenenruil zijn 70 gedetineerden uitgewisseld. In een winkelkarretje in de supermarkt zijn gegevens gevonden... van patiënten van het Haga ziekenhuis uit Den Haag. De lijsten met namen, geboortedata, medicatie en klachten van patiënten... werden gebruikt als boodschappenlijstje. Het ziekenhuis stelt een onderzoek in... en zal een melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens. De patiënten om wie het gaat worden ingelicht en krijgen excuses. Scholenkoepels uit de vijf grote steden vragen in een brief aan de minister... aandacht voor het nijpende lerarentekort. Alleen al in Amsterdam zijn 280 vacatures voor basisschoolleraren. En dat is andere steden, is dat niet veel anders, al dus de scholen. Om het rooster rond te krijgen willen ze onbevoegde mensen voor de klas zetten... vrijwilligers inzetten en een vierdaagse schoolweek invoeren. Ook wordt het oprekken van de minimumleeftijd van scholieren... van vier naar vijf jaar geopperd. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er trekken ook buien over het land. Mogelijk met hagel en onweer. Het wordt een graad of 18. Morgen minder buien, iets meer zon bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 ZFM stond nog in de teken van regen. Ja, want het weer van vandaag is niet zo mooi. Maar we beginnen uur twee met een zonnetje op deze zaterdagmiddag. Zijn we wel blij mee. En de maandagmiddag uiteraard voor de herhaling. En de draait nog wet, wet, wet ook. Nou, krijgt nou wat? Dat was Sweet Little Mystery. Het is 8 over 3, Zandvoort. Welkom terug het tweede uur. Ook live te bekijken op zfm-live.nl. En wat gaan we daarin doen? Nou, allereerst natuurlijk, op dit moment wordt er heerlijk gereest op het circuit Zandvoort. En staan prachtige oldtimers opgesteld op de boulevard voor het publiek om te bekijken. De historische Grand Prix, gisteren begonnen, duurt nog tot en met morgen. En later tijdens de evenementenagenda komen we daar weer op terug. Vanavond het muziekfestival, dat begint om 8 uur en de taps zullen wel om 7 uur open gaan En natuurlijk de historische Grand Prix Parade door het dorp, maar daarover straks meer om half vier tijdens de evenementenagenda. Uh, over een tweetal plaat, uh, platen gaan we, gaat onze collega Roy van Buringen... in gesprek met de familie Rutte. De familie Rutte heeft meegedaan aan uh, de tv-serie Polopos. Ik heb begrepen dat jij daar een fan van was. Ja, klopt. Leuk hoor. Wat was dat voor de serie dan? Nou, elke dag uh, werd, uh, werden de vier families uh, werden gevolgd in het uh, dorp Polopos. Ja. Dat ligt in uh, Zuid-Spanje. Uh, en daar hebben ze een huis kunnen, kunnen krijgen voor 1 euro. En die moesten ze dan opknappen. En een ja. eigen bedrijf daar uh, opzetten. En de camera's er uh, 24 uur per dag uh, bovenop. En dan kreeg je, elke dag kreeg je een uurtje, kreeg je uh, verslag daarvan. Oké, okay, dus. Uh, oh ja, de familie Rutte. Nou, die hebben morgen, morgen van 3 tot 5 een uh, meet and greet. In het pannenkoekenparadijs, dat zal in Haarlem zijn, neem ik aan. Ja, Reinalda Park. En uh, Roy van Buring had een gesprek met uh, de familie Rutte... over de deelname en over de invloed van uh, social media... op dit soort tv-programma's. Dat over een tweetal platen. Uh, zoals gezegd, half vier de evenementagenda en uh, verder hebben we natuurlijk ook nog uh, Zandvoorts nieuws in het kort... Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. En die meet and greet is morgen vanaf 3 uur tot 7 uur. Met allemaal Nederlandse artiesten daarbij ook. Dus dat wordt een hele gezellige boel. En de familie Rutte heeft nog voor één persoon een hele grote verrassing. Dus die gaan nog een assortiment van prijs weggeven. En het schijnt een mega te zijn. Dus ik zou gewoon morgen even gaan tussen 3 en 7 uur het pannenkoekenhuis daar in het renaldepark in haarlem En deze ruige plaatje, hoor, de Cheap Trick. En I Want You To Want Me. De live versie daarvan, want uh, ja, de gewone single versie... die klinkt eigenlijk voor geen meter, om het zo maar te zeggen. Live versie gewoon heel leuk, deze van uh, Cheap Trick. Ja, zo dadelijk gaan we het hebben over de meet and greet... van de familie Rutte. Ja, uit Paul uh, bekend. En van uh, had ze vorige week, uh, afgelopen week in de uitzending. En uh, wij gaan daar uh, zo dadelijk uh, nog een keertje naar luisteren... Maar eerst krijg je deze van Toto in Dat was Toto en Rosena. Ja, afgelopen vrijdag had collega Roy van Buring in de uitzending. Elisa, jij kent het niet waarschijnlijk, maar ik wel. Want ja. ik keek altijd naar Porlopos Het Spaanse dorp Porloppos. een serie op RTL 4. Dagelijks, zo rond half tien, werd hij uitgezonden. Vier families die daar een nieuw leven zijn begonnen. En een van die families, dat is de familie Rutte. Nou, de familie Rutte, Elisa en uh, zeg maar de gehele familie... die komen morgen naar Haarlem toe. Naar het uh, pannenkoekenhuis in uh, Haarlem. Het pannenkoekenparadijs. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Dat is uh, morgen, zondag 8 september, van 3 tot 7 uur. Nou, ze zijn daar niet alleen. Nee, er wordt ook nog uh, gezongen... door uh, Johan Kettenburg en uh, Ramon Zombergen. Zij komen daar uh, morgen op te reden, Wordt een geweldig feest... De familie Rutte gaat ook nog een heel mooi cadeau geven aan, uh, aan iemand uh, die daar aanwezig is. En iedereen is uh, van harte welkom morgen daar dus uh, in het pannenkoekenparadijs in Haarlem. Nou, gisteren was ze bij ons in de uitzending Elisa en Roy Buningen sprak met um, haar. Ik heb Elisa aan de telefoon en Elisa ja, is een van de families, familie Rutte, die uh, welbekende familie uit het programma. Goedemiddag Elisa. Hey, een hele goede middag Roy, hoe is het? Ja goed, goed. <laughs> ja, ja leuk dat jij even tijd hebt kunnen maken in je drukke schema om uh, ja, hier op de radio te komen. We bellen natuurlijk even over het uh, mooie evenement die plaats gaat vinden in Haarlem aankomende zondag. Ja klopt, aankomende zondag in het uh, pannenkoekenparadijs in Haarlem. We een, een eigenlijk een gezellige dag. Ze noemen dat een meet and greet. Ja, ik vind het gewoon meer iets, een gezellige dag voor de mensen die niet in de mogelijkheid zijn om helemaal naar Polopols toe te komen. En die ons toch graag willen zien. Hebben we, willen we de mensen graag de mogelijkheid geven om gezellig met ons daar een kopje koffie te komen drinken of een ander drankje. En dat ze ons... Uh, ja, vragen kunnen stellen, gezellig bij ons kunnen zijn en natuurlijk Johan Kettenburg en Ramon Zandbergen, die komen natuurlijk op vrolijker met een leuk optreden. Helemaal gezellig. Ja, jullie zijn vrienden geworden. Ze zijn bij jullie in Polloppos geweest bij de opening van het supermarktje. Ja, klopt. Het was groot feest. Ja, het was polonaise door de straat, dus dat vonden de Spanjaarden wel leuk. Ja, want als, jullie zijn nu eventjes in Nederland, want jullie blijven daar wel, hè? Ja, we blijven daar wel. En uh, ja, we zijn druk bezig. Uh, de 18e hebben wij weer de eerste gasten, de 18 september. Dus uh, de 17e zijn we sowieso weer terug. En dan uh, gaan we ook druk beginnen met de verbouwwerkzaamheden van de camperplaats. Want we willen de camperplaats heel snel klaar hebben. Want uh, als het goed is in oktober komen al de eerste gasten die, uh, die bij ons willen gaan overwinteren. Dus er moet uh, water komen, er moet afvoer komen, veel waterloze douches. En uh, ja, we gaan er ook een barretje op openen in de supermarkt. Dus er is nog uh, flink wat uh, werk aan de winkel. Nou ja, mooi dat jullie jullie dromen door het programma in ieder geval werkelijkheid kunnen maken. Um, Elisa, toch ook even een, een klein negatief puntje... Wij merken op Facebook jouw verbolgenheid over die negatieve reacties van allemaal mensen. Mensen durven maar te schrijven. Ja, klopt. Dat doet ja. je pijn, hè? Nou, het, het doet me in zoverre pijn. Ik, uh, ik ben me ervan bewust dat ik uh, meegemaakt heb dat er een aantal mensen door uh, lelijke reacties op Facebook uh, zijn. Er ook mensen die zelfmoord gepleegd hebben. En dat vind ik heel erg. Uh, ik zelf uh, kan, uh, kan er wel tegen. En ja, ik vind het natuurlijk niet leuk. Ik bedoel, ik, ik vind dat mensen zomaar in de anonimiteit oordelen over mensen die ze niet, eigenlijk niet eens kennen. Ook niet in het echt gezien hebben. Sommige mensen schrijven of dat ze gewoon dagelijks uh, bij jou in Poloppersfeest zijn en bij je geslapen hebben en dat ze echt weten wat er aan de hand is. En dit is en blijft natuurlijk toch altijd nog wel tv. En uh, ja wordt er natuurlijk toch ook nog wel het een en ander gedaan om toch wat meer kijkcijfers voor elkaar te krijgen. Dus is het niet altijd helemaal ja, waar wat er, uh, wat er te zien uh, uh, wordt. Ja. En dan vind ik het erg dat mensen daar inderdaad zomaar hun mening over klaar hebben... zonder dat ze eigenlijk zelf iets van de hoed en de rand weten. Dus ja, ik vind dat best wel jammer. Ja, want je bent wel gewoon lekker positief bezig... en het programma is natuurlijk een klein beetje, niet in alles natuurlijk... maar het moet mooi geworden maken worden televisie, er moeten kijkers getrokken worden... dus je wordt toch ook iets anders in beeld gebracht dan, dan uh, de werkelijkheid is, toch? Ja, absoluut. Ik bedoel, uh, Daniel, Demi en Jurgen die doen uh, allemaal hun eigen ding... Ik beslis helemaal niets voor ze, we hebben altijd alles in, uh, in samenwerking gedaan en hoe ik in beeld gebracht word, dat ik altijd maar vooraan sta of dat dingen beslis of dat ik dan een keno zou zijn, nou dat is echt niet waar. Ik bedoel, Demi die, die gaat niet, uh, voor niets uh, bij de schoonvader en moeder mee naar Spanje en die heeft het ontzettend naar de zin en uh, ja, het, het klopt gewoon niet dat het beeld dat daar nee. gevormd is en dat is best wel een beetje jammer. Hey, uh, klopt het dat jullie een uh, gesprek aan het voeren zijn over een real life soap? Ja, dat klopt ook. Wij, uh, wij vinden het natuurlijk ontzettend leuk en er gaat zo ontzettend veel gebeuren bij de familie Rutte. Dat wij uh, ja, wel, wilden eigenlijk uh, wel graag uh, een real life soap van de familie Rutte. Um, er wordt ook nagedacht over een vervolg van het Spaanse dorp. Nou, dat vinden we natuurlijk ook leuk, want de mensen zijn volgens mij nog uh, echt niet klaar met het Spaanse dorp en, en met de families die daar wonen. Nee. Dus ja, beide zou ik gewoon ontzettend leuk vinden. En uh, ja, er gaat nog heel veel gebeuren, dus ik zeg uh, kom maar op. Hoe is het contact met uh, andere families? Nou, met Mark en Donna is het contact ontzettend goed. Ik moet je eerlijk zeggen, met uh, de rest, uh, de drie andere koppels, daar, daar hebben wij eigenlijk weinig uh, contact mee. We zijn ook naar Spanje verhuisd, omdat we graag naar Spanje wilden verhuizen voor de Spaanse mensen. Ja. Het Spaanse leven, dus de Spaanse levensstijl. We hebben ontzettend veel. Spaanse vrienden en dergelijke. En we zijn er eigenlijk niet heen gegaan om daar in een commune te gaan wonen met alleen maar Nederlands. En dan constant met elkaar op te trekken. En ik denk dat uh, ja, iedereen moet je gewoon uh, met respect behandelen. En ook uh, ja, uh, voor je eigen kiezen. En dat hebben we ook gedaan. En uh, ja, dat gaat gewoon goed. En als we elkaar tegenkomen, zeg je gewoon hallo en dag. En uh, ja, voor de dus rest gaat gewoon iedereen zijn eigen gang. Nou, dat zijn uh, mooie woorden in ieder geval. En nog even terug over zondag. Vanaf hoe laat begint het? Nou, het begint vanaf uh, drie uur, van drie tot zeven. En ik heb begrepen dat er s'avonds is er ook, uh, of er is nu straks drie dagen het Jordaan Festival. Zes, zeven en 8 uh, september. En wij gaan na de meeting Greet nog naar het Jordaan Festival toe uh, met Johan Kettenburg, Want die gaat daar ook zingen. Ja. Dus uh, dan gaan we gezellig even met hem mee. Maar van drie tot zeven in het Pannenkoekenparadijs in Haarlem. ...is dan uh, ja, de gezellige middag waar de mensen naartoe kunnen komen. En shownieuws komt ook nog langs. Dus uh, ja, dat wordt erg leuk. Nou, het wordt helemaal gezellig. Ik wens jullie heel veel succes. Doe de groetjes aan iedereen daar. En um, maak er wat van daar. En misschien uh, zie je ons ook ooit wel een keertje binnenwandelen in Polloppos. Nou, dat zou leuk zijn. Jullie zijn allemaal welkom. Dus uh, ik zou zeggen, neem de radio mee. Dan doe je een leuke live-uitzending vanuit Poloppels. Ja, de, de plannen, plannen zijn er al, hoor. Want uh, een, een vriend of een collega van ons... die is echt helemaal fan van de familie Rutte. Dus dat is wel leuk. Nou, ik zeg uh, uh, ja, altijd welkom bij ons. We kunnen zo een uh, studio neerzetten in de studio. De doe nieuwe mooie studio met uitzicht de op de bergen. En dan uh, kunnen we wellicht daar een leuke uitzending uh, verzorgen. Nou, gaan we gewoon proberen te realiseren. Elisa, heel erg. Bedankt en heel veel succes de komende tijd. Nou, jullie ook heel erg bedankt. En we uh, vonden het uh, super leuk om uh, te gasten te zijn bij jullie in het programma. Dankjewel. Hoi, hoi. Zo geweldig. Hè. Het interview uh, wat uh, Roy had met uh, Elisa van het uh, Spaanse dorp Porlopos. En uh, we worden uitgenodigd, Albert Jan, om daar een uh, live uh, uitzending te maken. Nou, Zuid-Spanje, we moeten wel even 10 kilometer de berg op rijden dan. Hè? Dus, ja, en een hele goede antenne meenemen. Een meenemen. hele goede antenne. Nee, daar zorgt Martijn Luiten voor. Dus, uh, okay. dat, dat komt helemaal goed. Ja, ja ze hadden het over uh, Johan Kettenburg. Want die treedt morgen ook op uh, daar in Haarlem. Het uh, pannenkoekenparadijs. Iedereen is van harte welkom. En een mooi cadeau heeft de familie Rutte ook nog in pet af... voor een van de bezoekers. Tussen drie en zeven ben je welkom. En dit is Johan's nieuwe single... Dit gaat nooit meer over, dat is wat je zei, ik was toch die ene, jouw vent voor altijd. Maar alles liep anders, je had nooit genoeg, aan al jouw wensen kon ik niet voldoen. Jij ja, krijgt spijt, Droom maar verder Jij ja, raakt alles tot. I hit for Morgen in Haarlem in het uh, pannenkoekenparadijs op deze Johan Kettenburg, samen met Ramon Sandbergen. En dit is zijn nieuwe single, Alles is Over. Ik voel een gedicht aankomen Albert ja, ja, dat was een verrassing wanneer, maar ik zie ja, het aankomen. Nee, ja, geweldig. Alles is Over. En uh, we moeten binnenkort ook uh, naar uh, Poor Lopos, of misschien uh, volgend jaar zomer. Maar... Dan uh, wordt het wel een uh, graad of veertig daarboven op die berg. Kan je daar een beetje tegen, Albert-Jan, of nee, niet? Nee, nee, nee. Ik denk dat het een kerstuitzending wordt. Een kerstuitzending. <laughs> Oké, okay, nou, mocht uh, Roy nog uh, meeluisteren... vraag even aan Elisa ja. of het een kerstuitzending gaan worden. Nemen wij de boom mee Horsen? Want die hebben ze ook niet daar natuurlijk. Nee, dus, nee. Ze hebben maar één, uh, één kerstdag daar. Hè. Echt waar? En geen twee. Nee, klopt. Dat stelt eigenlijk niks voor, de kerstmis in Spanje. Hmm, maar goed, okay. wij maken er wel een feestje van. Ja, een graadje of twintig of zo. Dan <laughs> ja. Ja, zet locatiesetje regelen en dan uh, de lucht Ja, Martijn en uh, Markers, kom op. Hé, <laughs> hey, uh, half vier, de klok doet het weer. Goed Tijd, uh, voor de evenementen. Nou, allereerst, ik zei, het was al eerder aan, aan de orde geweest tijdens deze uh, uitzending. Uh, de tentoonstelling Historic Grand Prix. In het kader van de historische Grand Prix die dit weekend vers, uh, verreden wordt op het circuit Zandvoort, besteedt het Zandvoort Museum jaarlijks aandacht aan één of meer helden uit de Nederlandse autosporthistorie. In 1952 was het voor de eerste sprake van een de Nederlandse deelname aan het wereldkampioenschap Formule 1. De jonge talenten Dries van der Loft en Jan Flinterman mochten op Zandvoort starten in de grote prijs van Zandvoort. Dries bestuurde een HWM en Jan een Maserati. In 2019 zouden Dries van der Loft en Jan Flinterman beide 100 jaar zijn geworden. Vandaar ook veel aandacht voor hun racecarrière in het Zandvoortsmuseum. En die tentoonstelling is nog tot 3 november te bezoeken. En het Zandvoortsmuseum is op maandag gesloten. Zoals gezegd, dus drie dagen historische races op het circuit Zandvoort. En dat is gisteren begonnen en duurt nog tot zondagmiddag in de namiddag. De historic Grand Prix Zandvoort heeft weer een internationaal topprogramma gepresenteerd... met meer dan 80 jaar, oud, uh, 80 jaar aan autosporthistorie. Dit weekend verandert circuit Zandvoort drie dagen lang of twee dagen lang nog in een openluchtmuseum met unieke raceauto's, spectaculaire races en demonstraties. En uh, op, uh, dat is dus allemaal op het circuit Zandvoort. Meer informatie in het tijdschema kunt u vinden op de website van het circuit www.circuitzandvoort.nl Belangrijk even de parade, half acht. Wie doet hier nou de evenementenagenda? Jij of ik? Eh, uh, yes. goed. Oké. Okay. de Historische Grand Prix Parade. Oh. <laughs> ja. Dat is van 7 <laughs> tot half tien. In de, dit weekend, zoals gezegd, de Historic Grand Prix op het circuit Zandvoort. Ook de Historische Grand Prix Parade. En uh, na, na, tijdens deze dagen uh, uh, mogen deze race, uh, auto's natuurlijk op het circuit rijden. Maar ze doen ook mee aan de Historic Grand Prix Parade vandaag. De auto's die meedoen aan de historische parade doen de parade... en zullen hun historische racevoertuigen plaatsen op de pleinen in het centrum... de Kerkstraat en de Halterstraat. Men heeft dan al alle tijd om te genieten van de vele mooie voertuigen. De historic Grand Prix parade die begint om 7 uur en om half tien zal die afgelopen zijn... en kunt u in alle rust de prachtige historische raceauto's van dichtbij gaan bekijken. En dat uh, wordt natuurlijk op een gegeven moment uh, overgenomen door het muziekfestival. Wat vanavond om 8 uur begint en tot half 12 duurt. Een niet meer weg te denken traditie is, is natuurlijk de historische Grand Prix-parade vanavond in het centrum van Zandvoort. En uh, daarna is het natuurlijk tijd voor een Groot Feest. En uh, dat is een uitgelegen kans uh, om weer heerlijk te genieten van muziek. Het speelt zich allemaal af waar de auto's zijn opgesteld, de oude raceauto's. En natuurlijk het centrum van Zandvoort. Het muziekfestival. Het, begint van, het gaat om 8 uur los en duurt tot half 12. Gaan we naar 13 september. Dan is het weer tijd voor de Jetski Challenge. Een Jetski Challenge organisatie is al jaren de initiatiefnemer... voor het organiseren van het open uh, Nederlands kampioenschap ONK en Jaarlijks wordt gehouden tot en met, van april tot en met september. Diverse wedstrijden worden door het hele, ja, het hele land ge, ge, gevaren. En sinds dit jaar varen ze onder licentie van de internationale IJsBA. Wat kan je verwachten? Nou, tijdens wedstrijden natuurlijk veel plezier, snelheid, adrenaline spektakel... om deze belangrijke focus op veiligheid. Dat allemaal op 13 september van s morgens 8 uur tot en met 15 september 5 uur. Meer informatie over dit evenement kunt u terugvinden op de website www.jetskichallenge.nl. www.jetskichallenge.nl Dan gaan we naar 13 september. Dan is het de laatste keer van een terugkerend evenement... het Live Jam Sessions en apenstaatje Far Out. Het is een terugkerend evenement geweest en dat is om 24 mei losgegaan. En op 13 september is, wordt het afgesloten met Simone Roerade... Rura, Rura, om het zo maar eens te zeggen. Dat allemaal tijdens de live jam sessions bij Far Out op 13 september. Het, is, uh, het begint om half zeven en duurt tot half twaalf. Dan tot slot gaan we naar Bikes and Boards op 15 september. Het begint om half de elf, s morgens tot negen uur s avonds. Een combi van custom build motoren en classic surfboards, inclusief drag race uh, at the beach. Afgelopen jaar trok dit evenement ruim 2000 bezoekers. Ze konden zo'n 120 old school custom build motoren bewonderen... en de korte baanracers aanmoedigen fancy surfboards testen... diverse stands bezoeken, luisteren naar fijne beach tunes... en genieten van heerlijke maaltijden op het foodcourt. Om het evenement af te sluiten trokken alle deelnemers... naar circuit Zandvoort waar de ride-out plaatsvond. Ook dit jaar dus weer, van op 15 september van half elf... S morgens tot 9 uur s'avonds. Meer informatie over dit geweldige evenement kunt u terugvinden op hun website www.bikesandboards.eu www.bikesandboards.eu Tot zover. Dankjewel Albert Jan en vanavond, dus live muziek op het raadhuisplein. En dat treedt deze Jamento op. Een stukje luisteren. Ja, een hele mooie band dus vanavond op het Raadheidsplein. Daar het podium na de parade die... Vanavond om half acht uh, plaatsvindt uh, door het uh, dorp met uh, alle historische auto's die dan uh, langs gaan komen. Over historische auto's gesproken, ja, we hebben ook historische muziek. Ja, wie kent hem niet, hè? Rick Astley, ken je oh, nog? Yeah, ja, ja, ja, ja, ja. Never gonna give you up is zijn uh, grootste hit, maar die gaan we dit keer niet draaien. Nee, ik heb voor die ene grootste hit uh, gekozen van hem. Hier is whenever you need somebody. I've been stood up, Rick Ashley en Whenever You Need Somebody. We gaan nog een plaatje draaien en daarna horen we weer uh, Albert-Jan. Wat gaan we doen eigenlijk zo dadelijk? Ik heb nog een drietal uh, evenementen die uh, de, de luisteraars hun aandacht uh, verdienen. Oké, okay. dat naar deze van uh, Carly Simon. ...om deze mooie single van Carly Simon en Coming Around Again. Ja, het valt wel met, uh, met ons op trouwens, uh, Albert Jan, om gesproken... ...als de kwalificatie aan de gang is van de Formule 1. Hebben we het om uh, 1 over 3, het liefst al door het nieuws heen, hebben we het over de kwalificatie. Hoe gaat het met Q1 en Q2 en Q3 en... Ja, ja ze hebben ons drie kwartier nog niet gehoord over de kwalificatie. <laughs> dat, dat komt natuurlijk door macht verstappen, want... Uh, ja, die moest morgen al achteraan starten vanwege een motorwissel. En hij was voor Q1 eigenlijk net een beetje te laat de baan opgegaan. Het kwam er een rode vlag en toen heeft hij geen tijd meer neer kunnen zetten. Dus Max is niet door naar Q2 en is blijft steken gewoon helemaal uh, ja, maar, als, uh, als laatste, zeg maar. Maar dat betekent dus wel dat hij... Okay, als je doorgaat naar Q2 en je valt dan af, dan sta je in ieder geval niet als alle, allerlaatste Precies. Maar Max heeft dus helemaal geen tijd gezet, nee. niet door naar Q2, dus daar... Dus die start dus tactisch gezien, heel slim, helemaal achteraan. Helemaal achteraan kan niemand achterop klappen. Kan niemand achterop klappen. Nee, nee. Zo, zo is het ook. Heel als hij <laughs> niet te snel door het veld heen gaat. Maar goed, hij kan wel zijn banden, heeft hij natuurlijk goed gespaard. Ja. En uh, vooralsnog, uh, ik kijk nu even naar uh, de kwalificatie Q2. Voorlopig uh, Hamilton op een eerste plek, gevolgd door Jean Leclerc, Sebastian Vettel en Ricciardo op vier. We kijken even naar waar is. Nummer 6, uh, Albon. Nummer 6, Albon. Keurig tijd. Keurig ook gefinished. En uh, de, de klok staat nu op 0.00. Dus we, die gaan uh, allemaal door naar Q3. En de beide Torre Rosso's hebben de Q3 niet, ge of de Q3 niet gehaald? Nee. nee. Goed, uh, even terug naar een, een drietal evenementen... die de vvv evenementenagenda niet gehaald hebben... maar die absoluut wel uh, uh, het vermelden waard zijn... De eerste aardappelen uit de Zandvoortse duinen zijn geoogst. Leden van de aardappelteelvereniging hadden gezien de grote oogst besloten een deel voor het goede doel te reserveren: de school van Jeroen Bluis in Oeganda. John Echengoor van Friedan Fair was direct bereid voor dit uh, doel een uur gratis frieten te bakken van de Zandvoortse aardappelen. Bij het proefbakken bleek dat de binten ten opzichte van de Spunta de meeste smaak hadden. Dus zal op woensdagmiddag 18 september van 3 tot 4 uur duinaardappelpatat te koop zijn bij Friedanfer op het Kerkplein. Komt allen en proef dus originele Zandvoortse duinaardappelen in patatvorm worden op 18 september tussen 3 en 4 te koop aangeboden bij Friedanfer op het Kerkplein. En dat is voor het goede doel. En dat is voor het goede doel. Mooi. In de Blauwe Tram vertelt Volkert Bloemen maandag 9 september... van 2 uur s middags tot half 4 over Zandvoort in de periode 1930-1945. Het wordt een middag met veel informatie over deze periode... zowel economisch als politieke ontwikkelingen. Want toen de Duitsers Nederland binnenvielen... kreeg Zandvoort het zwaar te verduren. De kosten zijn 2,50 euro per deelnemer... inclusief koffie of thee en iets lekkers. Vooraf aanmelden is niet nodig. Loopt u gewoon binnen en luister mee. De locatie is wijksteunpunt De Blauwe Tram... Louis David Carré nummertje 1 in Zandvoort. Nogmaals, het is op maandag 9 september aanstaande van 2 uur tot half 4. En tot slot, de Open Monumentendagen. Tijdens de Landelijke Open Monumentendagen staan de kerkdeuren van twee Zandvoortse kerken gastvrij open voor bezichtiging. De protestantische kerk aan het Kerkplein is alleen op 14 september van 11 tot 3 uur geopend. Van 11 uur tot uh, kwart voor 12 begeleidt Henk van Amerom het, op het orgel de soliste Minusca van de Sloot. Op 14 en 15 september is de Sint-Agata-kerk aan de grote krocht van 1 uur tot 5 uur de speciale tentoonstelling Hoogbezoek van keizerin Sisi van Oostenrijk aan de Rooms-Katholieke Kerk te bezoeken en is er een rondleiding. Dat weekend is tevens de laatste mogelijkheid om de bijzondere tentoonstelling met de geschonken ka kasuivel, kas gastenboek met signatuur van Sisi en nog andere geschenken te bezichtigen. Tot zover nog een drietal vermeldenswaardige evenementen in Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. De zaterdagmiddag van uh, CFM of de maandagmiddag voor de herhaling. We zijn er tot aan vijf uh, uur vanmiddag. Het zonnetje schijnt, vanavond een uh, festival uh, in het centrum. En natuurlijk uh, de parade, ja, die uh, start om half acht. Het is non-stop bij de Zandvoortse Radio. CFM, we zijn de 24 uur per dag op radio, tv, internet. En uiteraard ook met de CFM-app. Als eerste hoor je de zin van Billy Ocean en The Boy, Gevolgd door deze van Sam Smith. En I'm not the only one. Nou, nog even een kort berichtje. of Een redelijk kort berichtje of een iets langer berichtje van Albert Jan. Nee, een korte. Een korte, ik heb een korter. Een een korte. Korte. Nou, kom erop. Maandag 9 september dan is er een bewonersbijeenkomst over de herinrichting van de Kamerling-Onderstraat en Omgeving. De bijeenkomst gaat over de herinrichting in 2020 van de Kamerling-Onderstraat, Planckstraat, Voltaastraat, Schravenzandestraat, Amperenstraat en de Watsstraat. Tijdens deze bijeenkomst informeert de gemeente u over uh, het ontwerp en horen ze graag wat u belangrijk vindt in de herinrichting van deze straten. De bijeenkomst is zoals gezegd aanstaande maandag 9 september van kwart voor acht tot half tien. De inloop is om half acht bij de brandweerkazerne in Zandvoort aan de Linneusstraat nummer 2. De uitkomsten van de bijeenkomst worden meegegeven aan het ingenieursbureau dat het ontwerp maakt. Uw input wordt afgewogen en waar mogelijk gebruikt voor het ontwerp. Bij een vervolgbijeenkomst wordt toegelicht wat er met alle input is gedaan. En voor deze vervolgbijeenkomst krijgt u later dit jaar een uitnodiging. Meld u dus zich aan voor de bijeenkomst via projectenapenstaatje haarlem.nl projectenapenstaatje haarlem.nl Onder vermelding van aanmelden, bewonersbijeenkomst, herinrichting Nieuw-Noord-Zandvoort. Oké. Okay. Wilt u op de hoogte gehouden worden van het project? Stuur dan uw e-mailadres onder vermelding van herinrichting Nieuw-Noord. Wederom naar projectenapenstaatjehaarlem.nl. projectenapenstaatjehaarlem.nl Nogmaals, wanneer is het? Maandag 9 september van kwart voor acht tot half tien. Inloop is om half acht. En de locatie is de brandweerkazerne Zandvoort aan de Nee-straat nummertje 2. Ja, we zitten in Q3, zitten nog even mee te kijken. Tien rijders daarin actief, althans. Eentje is inmiddels uitgevallen, Kimi Rijkonen. En hij heeft meteen voor een rode vlag situatie gezorgd in zijn Alfa Romeo. En nog 6 minuut 35 op de klok, 6.35 te gaan. En dan weten we wie de morgen vanaf pole position mag gaan starten. Daar op het circuit van Monza in Italië. En daar hebben ze weer voor vijf jaar bij getekend. Maar er veel meer in het volgende uur waarschijnlijk. Bij de Pitten Reports met Albert Jan. We said goodbye last year in november En we spent Christmas on our own What did you do We had a love so warm and tender Till winter came and it was gone What did you do Life is a body Be a sunny day Life is only what you make it A simple smile can chase away Het is een beetje leuk, wat Remember all the fun and love we had. Why did you let it slip away? What did you do? Life is a body if you want to. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer.